10 uur met het NOS-journaal. In Siberië worden door de brand in een winkelcentrum. vermoedelijk nog 69 mensen vermist, onder wie 40 kinderen. Het dodental is opgelopen naar 12 en er zijn tientallen gewonden. Inmiddels is het dak van het gebouw ingestort. Het vuur ontstond op de vierde verdieping van het winkelcentrum. met daarin onder meer een speelhal en een bioscoop. Er werd daarom al rekening mee gehouden dat er veel kinderen waren. toen de brand gisteravond uitbrak.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 Of haar uitval. Bovendien is de ingreep geen wondermiddel. Om af te vallen moeten de eetgewoontes worden aangepast. Wielrenner Peter Sagan heeft voor de derde keer de voorjaarsklassieker Gent Wevelgem gewonnen. De Slowaak was de snelste in de sprint. De Italiaan Viviani werd tweede. Arnaud Demar uit Frankrijk eindigde als derde.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 NOS NOS Radio 1 Langs de lijn met Robert Meder. Ja, goedenavond. Zoals elke week zetten we de resultaten van het Sportweekende nog eens rustig op een rijtje in onze top 5. Het was een weekende waarin Max Verstappen met de zesde plek begon aan het Formule 1-seizoen. Maar het had nog veel slechter kunnen aflopen. Ik had meer posities kunnen verliezen, natuurlijk. En het team zag ook tijdens de pits op schade. Ja, er waren wel een paar dingen afgebroken waar we eigenlijk geen idee van hebben hoe dat kan. En de Nederlandse handbalvrouwen zitten nog in de wachtkamer voor het EK Oranje verloor vanmiddag van Hongarije. Hongarije wint hier de wedstrijd van Nederland in het hol van de leeuw. En dus is er nog geen EK-kwalificatie, maar teleurstelling bij Oranje. En twee Nederlandse renners van Roompols maakten vanmiddag indruk... in Gent Wevelgem, Brian van Goedem en Jan-Willem van Schip. De twee mannen die de vlucht van uh, iets van 180 kilometer hebben overleefd... en nu gewoon vol meedraaien in die eerste groep met al die grote namen daarbij. Later in deze uitzending bellen we met Van Schip. Dit en meer tot 11 uur in de Lijn. Walter Tull was een van de eerste zwarte spelers van het Engelse voetbal. Hij werd een club-icoon van Northampton Town. Tull was ook de allereerste zwarte officier van het Britse leger... die de witte troepen bestuurde tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij stierf op 25 maart 1918 op het slagveld in Frankrijk. Dat is dus vandaag 100 jaar na dato. En nu is tul herdacht door onder andere Jimmy Floyd Hasselbank... tegenwoordig manager van Northampton. Jimmy, goedenavond. Wat hebben jullie vandaag allemaal gedaan? We zijn een aantal weken geleden zijn wij naar uh, de slagvelden teruggegaan... In, in Frankrijk, waar hij overleden is... en waar hij als, als voetballer en ook als officer uh, van het leger... Uh, heeft uh, mogen... Uh, we zijn uh, geweest... waar hij uh, is overleden... maar hij is nooit teruggevonden. Uh, en, en we hebben... Uh, ja, al het, die verhalen... Uh, wat er allemaal... Uh, ontging... daar hebben we allemaal... Uh, mogen horen en mogen bijwonen. Het was een... Uh, hij wordt gezien als een held... Hè? niet zozeer, zozeer voor het feit dat hij zijn leven heeft gelaten... in de Eerste Wereldoorlog. Uh, hij heeft ook voor het... Engelse voetbal heel veel betekend, omdat hij de eerste zwarte speler was, die, die uitkwam in, in Engeland. Wat voor rol heeft dat gespeeld uh, uh, uh, met betrekking tot de acceptatie van zwarte spelers in Engeland? Wat heeft hij daarvoor betekend? Nou, het, het, heeft, een, het heeft natuurlijk iets, iets, iets heel groots gespeeld, natuurlijk. Uh, hij speelde eerst voor, voor Tottenham, maar. Uh omdat hij daar heel erg werd... Uh, en niet geaccepteerd werd als, als speler... moest hij weg, ging hij weg. En, en kwam hij terecht bij Northampton Town. En, en daar werd hij dan wel uh, aangenomen. En, en daar was hij een hele grote speler. Maar omdat de, de, de, de oorlog toen uh, voorkwam... moesten alle de voetballers, of de meeste voetballers... moesten ook uh, het, het leger in. En, en hij was een van de eerste die... Uh, die voor zijn land wou wou, wou, uh, uh, wou Helpen en zichzelf uh, voor heeft, heeft ge, uh, a aangedragen heeft dus. Uh, en, en ja, dat, dat was natuurlijk een, een heel groot iets. Weet je wel, hij werd uh, op, de, op de voetbalvelden werd hij niet geaccepteerd. Maar hij ging wel de oorlog in om, om de mensen die hem niet accepteren. Te, te, te verdedigen. Ja. Uh, en te vechten voor zijn land. En, en dat is natuurlijk iets, iets heel erg moois. Hij is een beetje zo niet heel erg het symbool geworden tegen racisme. Hoe was dat voor jou om, uh, om, om daarbij te zijn? Om die man dan op jouw manier uh, en, en op de, zoals de clip dat dan wilde om die dan te, zo te eren? Ja, kijk, voor mij is het natuurlijk een eer. Maar ja, ik, ik kan mij niet uh, voorstellen hoe het was voor hem. Want ja, ik, ik, ben, ik ben opgegroeid in, in, in een hele andere tijd. Ik heb natuurlijk alleen maar verhalen gehoord. Ik weet niet beter. En ik ben, ik ben natuurlijk ook opgebracht in, in, in Nederland... waar, waar uh, wij natuurlijk veel en veel verder zijn met dat soort dingen. Maar dat kan dus, dus, dus ook dan des te confronterender zijn. Hè? Op het moment dat je daar bent... kan dat dan ook heel confronterend zijn als je die verhalen hoort. Is het ook, is het ook. Uh, en je, je, je hoort natuurlijk van, van andere mensen ook nog andere dingen, maar het, het is heel erg uh, confronterend. En om daar te staan als, als donkere man, uh, uh, uh, ja, ik ben natuurlijk toch wel, toch wel trots, weet je wel, om, om daar te staan uh, en, en, en, en dat mogen bijwonen. Ja. Wat gaat er allemaal uh, in Northampton... naar aanleiding van uh, het 100-jarig bestaan van, van zijn dood... Uh, wat gaat er dan uh, nog gebeuren? Nou, uh, kijk, wij, wij, hebben, wij, wij zijn naar Frankrijk geweest. We hebben een documentaire ge gemaakt. Uh, dat komt op televisie. Uh, en en uh, standbeeld en, en alles uh, uh, uh, wordt, er, uh, wordt er gedaan. En, uh, ja, ehm... Uh, het, het, wordt, het was natuurlijk, de 25e was, was natuurlijk een hele grote dag. En dat is vandaag. En dat hebben ze zo groot mogelijk willen, willen, willen vieren. En, en, en, en die man ook natuurlijk willen bedanken. Ik wens je heel veel succes bij de herdenkingen die nog gaan komen. Dank je wel. Ja, bedankt.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 Old Town, 13 minuten over 10. Het Nederlands Elftal speelde dus de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman. Vrijdagavond. U heeft het wellicht gezien? Elon verloren van Engeland. Ja, kan gebeuren. Ze zijn opnieuw begonnen. 109-voudige international, rad van de, van de Vaart. Die komt uit de studio binnenlopen. Heb je naar het Nederlands Elftal gekeken, gekeken Rafel? Ja, uiteraard. Ja. Was je in het stadion of uh, heb je op tv gekeken? Nee, ik heb op, uh, op tv gekeken. Ja. Wat vond je ervan? Ja, het is natuurlijk... Uh, kijk, je gaat natuurlijk zitten met, met weinig verwachting, moet ik uh, eerlijk bekennen. Ik bedoel, uh, het is een nieuwe start hè, onder een nieuwe bondscoach. En uh, ja, laat ik zeggen, ik was niet onder de indruk. Zo moet je eerlijk moet je ook zijn. En het was gewoon een, een slechte wedstrijd. Ik vond vooral, uh, kijk, verdedigen stond wel aardig. Hè. Daar kon je ook wel zien dat Koeman daarop gehamerd had. Hè. We willen eerst uh, verdedigend goed staan. Maar ja, voor mijn gevoel... Uh, we zijn nog steeds Nederland. We hebben, ze kunnen allemaal uh, voetballen spelen bij goede clubs. En dan hebben ze gewoon aan de bal hebben ze veel te weinig uh, gebracht, vond ik. Maar wat had je willen zien dan? Nou, gewoon een beetje meer ballen, weet je wel. Gewoon een beetje meer... Uh, ja, weet je durf? Wel, uh, durf, tussen de linies, vragen, opendraaien. Uh, simpele pases gingen fout. Dat je dacht, ja, hoe, hoe is het helemaal nou mogelijk? En uh, kijk, dat, uh, we, we zaten hier net beneden in een gesprek. Uh, de drie beste... In potentie toppers, uh, van Dijk, de Vrij, de Licht, uh, spelen achterin. En, en in mijn tijd speelde die voorin. De oh ja, de beste uh, bedoel je van het team? Bedoel ja, je. van het ja, team ja. op dit moment. En, en, en ja, dat is een beetje het, uh, ja, denk ik, het probleem. Ja, maar dan kan je uh, Koeman en de spelers daarin eigenlijk niks verwijten. Dan is het gewoon een gebrek aan talent. Nou, ik denk dat het sowieso een, een, een, een gebrek is aan spelers. Uh, kijk, het is niet meer zoals het was. En dat moet je ook accepteren. En ik geloof dat Koeman het ook vandaag zei in zijn persconferentie: van ja, we zijn niet meer de beste. Dus we moeten het proberen op een andere manier. En uh, ja, daar zijn ze mee van start gegaan. En uh, ik mm. vind ook dat je hun natuurlijk daar de tijd in moet geven. En wat je duidelijk kon zien is dat Koeman uh, gehamerd had op het compact goed verdedigen. En dat hebben ze eigenlijk uh, goed gedaan. Alleen ja, goed, als, als publiek er zit 50.000 man in zo'n stadion. Uh, uh, ik zit alleen, uh, of niet alleen, maar heel veel mensen zitten voor, ja, voor de tv en dan wil je natuurlijk wat zien, ook aan de bal. en uh, ja, Engeland, uh, wat een heel goed team heeft, speelt ook niet goed, vond ik. Maar ja, dat, dat uh, druipt de kwaliteit wel van af, als ze ja. een beetje hun best zouden doen. Virgil van Dijk is de aanvoerder. Nu, uh, die was er heel blij mee, trots ook. Nou, jij weet hoe het is. Is dat, is dat inderdaad iets bijzonders? Ja, dat is geweldig. Uh, ik, ik was altijd tweede aanvoerder. Uh, uh, van Bommel was eerste, was ik tweede. Van Bronkers was eerste, was ik tweede. Maar je weet ja, hoe het is om die band, nou, die ja, band te dragen? Ja, om die band te dragen, absoluut. En het, ja, dat is het mooiste gevoel wat er is. Ik bedoel, kijk, uh, al die gasten die daar op het veld staan... die zijn zo trots om voor, voor Nederland uit te komen. En als jij dan de aanvoerder mag zijn, ja, dat is iets uh, unieks. En ik denk ook dat het een goede keuze is. Uh, ik ken het persoonlijk niet, maar ik heb uh, van, van Wesley Sneijder gehoord wel... wat voor gozer dat is... En uh, ja, Die was erg te spreken over hem. Uh, ja, hij heeft alles in zich om een goede aanvoerder te zijn. En, uh, ja. Ja, kijk, als je voor 80 miljoen uh, verkocht wordt... naar of misschien wat meer, ik weet niet precies hoeveel het was. Ja, Heel veel geld. Ja. Veel geld, in ieder geval. Uh, naar Liverpool, ja, dat is natuurlijk... Uh, ja, dan, dan ben je in principe een topper. Dus... Uh, ja, ik denk dat het een goede keuze is. Ja. Uh, jij, jij gooit Wesley hier op tafel. Uh, je hebt het interview gezien over zijn afscheid. Jij hebt, jij hebt volgens mij ook nooit echt een officieel afscheid gehad, of wel? Nee, maar ik heb ook nooit officieel bedankt. Nee, dat is ook <laughs> zo. Dat, daar heb je een punt. Uh, je hebt volgens mij in 2016 nog gezegd... dat je de hoop had om ooit nog in een oranje shirt te mogen spelen. Is die hoop er nog? Nee, kijk, weet je, dat, is, dat heb ik ook altijd gezegd. Kijk, Als ik stop, stop ik echt. En dan stop ik met alles. En uh, uh, zolang ik voetbal... Uh, je weet nooit wat er gebeurt in het voetbal. Maar ik ben de laatste die nu zegt: ik stop met Nederlands Elftal. En dan als ik uh, tien goede wedstrijden achter elkaar speel, zeggen nou, we: ik ben er weer. Dat, dat, hmm. dat, zo is het niet. Ik, ik ga gewoon zo lang mogelijk door met voetballen. En zolang ik voetbal, blijf ik beschikbaar. En uh, als ik stop met voetballen, ja, dan stop ik met alles. En is Mitsjeland dan je laatste club? Of, uh, nee, denk, dat, denk je, dat, je daar ik, al overheen? Uh, nee, nee, ik hoop het niet. Ik bedoel, ik heb gewoon een slechte periode daar uh, gehad. Uh, het is niet geworden wat ik uh, had gehoopt. En uh, uh, ik wil gewoon nog. Uh, Lekker voetballen op, op wat voor niveau dan ook. Uh, ik denk dat ik nog steeds uh, fit ben. En uh, ja, aan de bal uh, voor elk team uh, ja, kan ik nog steeds wat ik kon. Waar, waar wil je heen? Ja, Geel met rit, maar ik denk niet dat, uh, dat die zullen bellen. Nee, maar je hebt ook landen bijvoorbeeld waar je naartoe zou kunnen gaan, nee. maar gezien de familiaire omstandigheden kan ik me ook voorstellen dat je zegt: Nou, ik wil wel in de buurt blijven. Ja, ik wil in de buurt blijven. Dus je hebt het over Nederland, je hebt het over Denemarken zelf en uh, niet te ver weg. En uh, Duitsland misschien, maar. Ja. ja, dan houdt het al op. Ik ben een familiemens, ik ben blij daar. En, uh, ja, ik zeggen. voetbal is het mooiste spel wat er is. Uh, kijk, stoppen kan je altijd nog. En natuurlijk zeggen mensen, hey, je moet op je hoogtepunt of dit of dat. Nou ja, dat hoogtepunt dat, uh, is al voor mij uh, gepasseerd. En uh, ja, ik ben gewoon uh, nog elke keer blij als ik op dat mooie groene veld mag lopen. En, uh, ja. Waar dan ook. En ja, dat, dat kan me niet zoveel schelen. Nederland-Portugal, uitslag? Uh, pff, ja, nee, Portugal, uh, supergoede ploeg, denk ik. Uh, ik, ik het maakt geen reet uit of je nou wint of verliest. Maar je wil iets zien bij het Nederlands team. Dat je denkt, ja, dit is waarvoor we weer hoop krijgen. En, en daar moeten ze voor, voor spelen. En uh, of je dan wint of verliest, dat maakt niet zoveel uit. Het gaat meer om natuurlijk de kwalificatie naar, de, naar het volgende toernooi. En uh, ja. deze vriendschappelijke wedstrijd is gewoon om elkaar te leren kennen. En uh, ja, dat Koeman zijn ideeën. Uh, kan geven aan de spelers. Ja, als het niet zo'n duel wordt als 2006 waar je ook nog bij betrokken was. Hè? Die ja, schappartijen uh, in Nuremberg. Ja. Ja, ja, precies. Het ja, ja. Ja. Dus gaat je goed, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Inmiddels bijna tien voor half elf, hoogste tijd om te beginnen met onze wekelijkse top 5. Nummer 5. Ik weet zeker, er zat, er zat een overwinning in. En, en ben je eigenlijk op zo'n stom moment eraf? Uh, ik duik met mijn schouder in, uh, in de zand en ik breek mijn sleutelbein daarmee. mee. En, uh, we hebben gewacht als leeuwen. Dat was een magistrale stad. En heel veel dank aan Robbie Bax. Hij heeft geweldig gedaan. Die heeft van mij doorheen geslepen. Want ik, was, ik was niet fit, ik was niet scherp. Robbie heeft voor twee morgen gewerkt. Ja, het was de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen... in de Zijspank Cross in Oost, gewonnen door Daniel Willems. Uh, dat, was, dat hoorde u wel flink wat tegenslag voor Etienne Baks. Ging onderuit met alle gevolgen van dien. Nou, het moest in... In Os een titanenwedstrijd wordt tussen een meervoudig oud wereldkampioen Daniel Wilmsen en de huidige wereldkampioen Etienne Bax. Tijdens die, die zijspan-cross. Maar het liep dus allemaal even anders. Luister naar een sfeerreportage van het verslaggever Matthijs Westra. Het is werkelijk een heerlijk weertje hier in Os. Zonnetje schijnt, windstil perfect weer, hè? Ja, komt u maar. Deze kant uit. Hier opstellen. Niet heel erg druk. Deze, all teams for the world championship sidecars, please, immediately to the start area for the presentation. Dankjewel. Maar de rijders zijn er natuurlijk al wel. De gladiatoren. De mannen die het gaan doen weer dit seizoen. Vandaag. Loders van Wonderwetering. Kom eens naar voren dat die kwartste baan op kunnen. Beneden bij de start worden de ploegen gepresenteerd. Nee, Jim Wax. Hij is er niet bij. Hij is er wel. Maar niet bij de presentatie. Voor all teams, when I call your name, you go to stay with the ladies. Ja? Pak een beetje, zou ik zeggen. <laughs> nee, De Hitchenbach is boven bij zijn wagen, bij zijn motor. Want er zijn problemen: technische problemen. Er zaten een aantal onderdelen aan de stop, aan de oliestop. Uh, dat is magnetisch, en uh, ja, er zaten een aantal onderdelen aan, kleintjes. En uh, ja, er wordt nu uh, hard gewerkt om dat te veranderen. Ook. En dat is niet het enige, want Bax heeft niet zijn weekend tot nu toe. Uh, gisteren uh, hebben we een gele vlag over het hoofd gezien. En daardoor zijn we uh, op de laatste met het laatste moment tien plaatsen teruggezet. Dus we, we moeten vandaag onze, uh, van start gaan op een 23e startpositie. Dat betekent een tweede rij. En uh, ja, dat zal een heel gevecht worden, ja. Wie zie jij dit seizoen als grootste concurrenten? Uh, als grootste concurrenten blijft toch wel gewoon Dania Willemsen en, uh, en, en Valentin Giro. Ja, en met name die Willemsen, die kennen we allemaal. Die naam... Die klinkt al zo lang de Johan Kruijf van deze sport. Ja. We zijn de oude gaarters, hè? Ja. je we er wel, hè? Die oude gaarters. Ja, maar hij doet nog steeds mee om de knikkers, hè? Ja. Hoe verklaart u dat? Ja, dat weet ik ook. Daniel, ik ben 40 jaar. Ik was 11 toen jij debuteerde. Wat zegt dat? Ik denk dat we er allebei al veel te lang in het vak zitten. <laughs> Vooral jij? Ja, misschien wel, ja. Uh, ach, ik vind het sport nog steeds uh, erg gaaf. Ik doe het met heel veel passie. Uh, misschien, uh, ik weet niet wanneer het moment gaat aankomen dat ik zeg van nou, ik heb er genoeg van. Maar uh, ja. ja, ik vind de motorkast natuurlijk nog steeds wel heel erg mooi, dat wel. En ook hij heeft te maken met hetzelfde probleem als Max. Gisteren, gele vlag, genegeerd. En dus Daniel? Ik vond hem zwaar overdreven en uh, ik was gisteren goed pissig. Ja, dat begrijp ik. Maar ben je dan ergens ook een soort van opgelucht dat in ieder geval een van je grootste concurrenten, misschien wel de grootste concurrent, in dezelfde situatie verkeert? Ja... Of ben je daar niet ja, mee bezig? Ja, dat is dan een schrale troost. Ik vond, hem, ik vond hem erg zwaar overdreven. Dan is het bijna 1 uur. We staan we klaar voor de eerste manche. Het is Daniel Willemsen! Daniel Willemsen, Robbie Robby Bax meteen naar een derde positie. En waar zit dan de wereldkampioen? De wereldkampioen van vorig jaar. Oh, en Bax helemaal in de achterhoede. Start nummer 82, Etienne Bax. Bax. toont zijn kwaliteit. En na een paar rondjes ligt ook hij samen met Stupelic op de vijfde plek. Bax is weg, krijg ik door. Ik krijg door dat Bax weg is. Ik krijg door dat en Bax er niet meer bij zit. Dan ben je aan een magistrale inhaalrace bezig. En dan zijn we ineens kwijt. Wat is er gebeurd? Het was een klein momentje van het stuur uh, hapte in, in, in een wal en uh, ging onderuit. En, uh, ja, we gingen voorover eraf en ik kreeg de motor. Uh, ik duik met mijn schouder in, uh, in de zand en ik breek mijn sleutelbeen daarmee. En, uh, ja, het ja voor vandaag. Wij gaan nu naar de dokter toe wordt zo meteen geopereerd. Okay. Meteen al? Ja, ja. en dan uh, heb ik twee weken recovery tijd. Dus er wordt veel visio en, en, en veel uh, proberen zo goed mogelijk aan de start te staan in Frankrijk. Maar die wereldtitel is nog niet weg. En terwijl Bax op de operatietafel ligt, gebeurt er iets sensationeels. Want na die fantastische tweede plek van Daniel Willems in de eerste match wordt hij zowaar tweede in de tweede match. Maar belangrijker, de concurrent Giro valt uit. En dus wint Daniel Willemsen de Oude Vos. Ja, ik, ben, uh, ik mag uh, zeggen dat jij gelijk hebt. Dit is ongelooflijk. En uh, we hebben gevocht als leeuwen. Het was erg zwaar. Maar je kan je niet vertellen hoe blij ik ben. En dan kunnen we gaan praten over mensen die uitvallen. Het zal allemaal. Maar je hebt twee ongelofelijke mansjes gereden. Notabene, ja. fysiek ben je niet in orde. Nee, ja, ben, Wat uh... zegt dit? Uh, dit uh, ik zeg alleen maar, dit biedt uh, perspectief. En heel veel dank aan Robbie Bax. Hij heeft het geweldig gedaan. Die heeft van mij doorheen geslepen, want ik was, ik was niet fit, ik was niet scherp. Robbie heeft voor twee man gewerkt. Igor en Friske wel wel gemochtig geprobeerd en uh, ja, ik ben gewoon super blij, ja. Super! Een carrière van 29 jaar, je gaat gewoon weer aan de leiding. <coughs> Ongeveer zo, ja. Nummer 4. De Nederlandse handbalvrouwen op de drempel van EK-kwalificatie. Maar er moet er wel gewonnen worden net als afgelopen donderdag van Hongarije. Ja, ik denk dat het een hele andere wedstrijd was. Ik denk dat zij donderdag echt heel offensief stonden op de opbouwers. Spannende, want dat is het zeker. EK-kwalificatiewedstrijd. Op de rand van de cirkel is er een duel en de goal werd geannuleerd. En geen 23-23 voor Nederland, geen goal van Abic. Het is gewoon een goal. Ik vind dat we gelijk gelijkspel verdienen ook. En dus 22-23, dat is het verhaal eigenlijk van de wedstrijd. Ja, de handbalsters van Oranje hebben hun vierde ek kwalificatieduel verloren. Door die nederlaag is de ploeg nog niet helemaal zeker van een plekje op het EK in december. We gaan over praten met spelstier Yvette Brog. Deg Yvette, goedenavond. Goedenavond. Ben je er al een beetje overheen? Want de topsporten wil altijd winnen, kan ik me voorstellen. Dus je zal er niet vrolijker van zijn geworden. Uh, nee, uh, en het uh, gaat denk ik nog wel even een dagje duren. Maar uh, ja, wat Lois ook zei, we, uh, het was gewoon gelijkspel. En ik heb de situatie nog teruggekeken wat er nou gebeurde in de laatste seconden. En uh, het wordt onterecht afgefloten. Maar goed, dat wil niet zeggen dat uh, we daar de wedstrijd op verliezen. Want uh, ja, we missen gewoon te veel open kansen de hele wedstrijd eigenlijk. Ja. Dus ja, het was gewoon niet goed. Het was gewoon totaal niet uh, goed genoeg vandaag. En ja. dat is gewoon balen. Maar het is natuurlijk geen toeval dat Hongarije, de uitwedstrijd, was ook al zo close. 1918. Ja. Wat, wat ja. maakt, zijn zij dan zoveel beter geworden? Of hebben zij een trucje ontdekt wa wa wa wa wa wa wa waardoor jullie wat kwetsbaarder worden? Um, nou ja, ze hebben sowieso een hele goede ploeg. Ik denk dat, als je ziet, uh, het afgelopen toernooi hebben ze, ze Frankrijk al vloeg, uh, vroeg in, uh, in het toernooi. En, uh, waardoor ze uitgeschakeld uh, raken en uiteindelijk misschien niet in, uh, bij de top vijf uh, uh, terechtkomen. Maar Hongarije is gewoon een hele goede ploeg. En, uh, en inderdaad, uh, wij worden ook steeds meer onder de loep genomen aangezien wij uh, de laatste jaren gewoon goed presteren. En, uh, ja, dat, uh, dat merk je dan in zulke wedstrijden. Ja. Maar toch, er is nog ja. geen uh, man overboord... of vrouw overboord nee. in, in, in jullie geval. Nee. Uh, dan, dan loop je in die commotie van wel of geen doelpunt... uiteindelijk geen doelpunt, loop je ja, ja. het veld af. Dan ga je de kleedkamer in. Hoe was toen de stemming? Um, ja, dit was niet heel vrolijk, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik uh, denk dat iedereen onwijs baalde en baalde. Uh, dan wordt er hier en daar wel eens een uh, lelijk woord gezegd. Maar goed... Uh, Weet je, dat hoort ook bij sport. En um, ik denk dat we gewoon uh, terug kunnen kijken op een goede week. En uh, ja, inderdaad, met één, één partij winst en één verlies. Maar uh, inderdaad, uh, we maken nog steeds kans. En uh, dan moeten we moeten in mei en uh, juni dan maar uh, laten zien dat we dat we gewoon op het EK hadden staan. Eerder deze week had ik een collega van jou aan de telefoon... en die, uh, die verheugde zich toen al op het feit dat ze zei van... nou, als ik zo meteen ga naar Hongarije... dan uh, wordt het heel vrolijk in de kleedkamer. Dan kan ik met op ja. hoofd naar binnen lopen. Dat geldt ja, voor jou... Dat... Ja, dat, dat was een beetje te vroeg. Uh, hoe, nee, wat, wat, nee. Dat geldt voor jou precies hetzelfde. Hoe ga jij nu uh, komende week de kleedkamer inlopen in Hongarije? Ja, inderdaad. Nou ja, in principe moet ik heel eerlijk zeggen. Houden we de ploeg, zeg maar de club. En uh, de Nederlands, Nederlands team. Uh, of de nationale ploeg. Uh, houden we heel goed gescheiden. Er wordt er weinig over gesproken. Maar. Uh, ja, het is, uh, het is zoals het is. En. Uh, ik denk dat de Hongarije het gewoon verdiend heeft. Uh, om eerst te worden uiteindelijk in de pool. En, uh, maar goed, uh, het wordt. Uh, het eerste moment zal een beetje awkward worden. Ja, wat ja, ik zeg, je kan wel zeggen dat hard. houden we gescheiden, maar in de praktijk zal het toch anders zijn. Ook ja. bij, ook bij ja, jullie kleedkamer humor. ik. Ja. we willen af en toe nog wel eens een steek krijgen. Ja. En, uh, ja. Ja. Maar was het ook bijzonder om tegen bijvoorbeeld ploeggenoten te, te moeten spelen? Ja, nou, in principe spelen we natuurlijk op EK en WK's, uh, tegen heel vaak tegen ploeggenoten, zoals bij Noorwegen en Denemarken. En... En Duitsland. en Dus in, dat was niet zo heel raar. Het was vooral heel raar om in je eigen hal, zeg maar mijn thuishal, te, te spelen in Hongarije. Dat was eigenlijk gewoon heel vreemd. Om daar zeg maar de wedstrijd. Zeg maar, kwamen we kwamen zondagavond aan met de ploeg. En om daar gewoon in je eigen stad te zijn. Maar dan met het Nederlands team. Dat was vooral heel vreemd. Maar uh, ja. ja, ook wel heel leuk. Nou, maar jullie gaan toch wel redden, toch? Tuurlijk, tuurlijk, we moeten gewoon... Uh, we spelen 31 mei spelen we dan tegen Witte-Rusland. Uh, en, uh, en dan hebben we 2 uh, juni inderdaad tegen, tegen Kosovo thuis. En die twee wedstrijden moeten we gewoon gaan pakken. Ja, en ja. dan ja, de nummers 1 en 2 gaan door. Dus uh, mocht, ja. mocht Hongarije Allo. nog boven jullie eindigen, is er ook niks aan de hand. Nee, daarom. Oké, okay. nou, kop op, kan gebeuren. Uh, ja, precies. Ja, Oké. Okay. <laughs> <laughs> Fijne avond. Yo, hetzelfde dagje vette bro. <kuggen> <Hai hai>. Doe <mully> She said my 944 don't fire the day. So I took a favorite pervert diamond in rings and I'm the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 I know it's messed up, but I can't get enough for you Don't matter what we say, don't matter all the things we do If crazy is a place, then I hope they got space for two If crazy is a place, then I hope they got space for two She called my boss and she told him I ain't coming in to work no more, no more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 But if prison is a place that I hope they got space to And I know it's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 Ja, Mr. Props was dat en uh, space ervoor toe. Goed, we gaan het hebben over uh, het, het Nederlands elftal. Geen WK. En dus moeten we het doen wat Oranje betreft uh, van de oefenwedstrijden. En Engeland was vrijdagavond de eerste tegenstander op nummer. Nummer 3. Is het het begin van een nieuw tijdperk? Het is allemaal hartstikke spannend. Nu de tegenaanval van Nederland. En die is goed. Want daar is Sterling. En Zoet is heel ver uit zijn doel. Goede optreden hier van Jeroen Zoet. Die Sterling van een doelpunt weghoudt. En hij heeft de bal te pakken met een sliding. komt bij het schot en de goal. Lingard 1-0 Engeland. De openingstreffer van deze wedstrijd. Het is afgelopen. Nederland verliest met 0-1 van Engeland. Eerst in het land onder Ronald Koeman wordt verloren. De eerste helft was heel matig. De tweede helft was absoluut van betere kwaliteit. Maar er zit nog groen. Ja, Ronald Koelman is een periode als bondscoach van Oranje, dus begonnen met een Nederlaag. Nog een keer gaan we terugblikken op dat duel, door op een iets andere manier dan uh, uh, met een, een andere analist die voetbaltechnisch naar die uh, zaken kijkt. Gaan we nu doen met een data-analyst, Michiel Jongsman. Michiel, goedenavond, wat leuk dat je er bent. Nou, goedenavond. Ik vroeg me af: hey, je ziet zoveel wedstrijden en die ga je dan met de data analyseren. Kan je ook eens gewoon genieten van een wedstrijd dat je gewoon even de laptop weg doet? Of zit je als data-analyst alleen maar naar de data te kijken? En je leert het onderhand gewoon tellen in je hoofd. Dus je kan wel proberen het uit te schakelen. Maar als je een wedstrijd ziet, dan tel je in je hoofd stiekem mee. En dan denk je later van... Ah, ik wil toch kijken of het klopt. En dan klopt het onderhand ook wel. Wat zit je dan te tellen? Uh, balveroveringen, doelpogingen, gecreëerde kansen, succesvolle dribbles. Dat soort dingen dat je weet op een gegeven moment hoe je moet herkennen. Dus dat, grappig. Uh, word, je ja, not, word je nooit gek van jezelf? Jawel, heel vaak. <laughs> En ik niet alleen, hoor. <laughs> en de mensen om je heen ook. Zeg, Oranje verloor met 1-0. Um, laten we beginnen met een debuteer, een bondscoach die verliest. Dat is ongetwijfeld niet uh, de eerste keer dat dat gebeurt. Nee, nee, zeker niet. Nog sterker, de laatste keer dat een bondscoach überhaupt wist te winnen... bij zijn openingswedstrijd. En dan heb ik het over de echte allereerste wedstrijd voor een bondscoach. Uh, was Frank Rijkaard in 1998. Uh, dus dat is wel een tijdje geleden. Dus in dat opzicht was het niet echt een verrassing. Um, het was wel een... We gebruiken met de traditie dat we nooit van Engeland verloren. Want dat was ook al een tijdje geleden. De laatste keer dat er in Nederland van Engeland werd verloren was 1966, negen, 1969. Jeetje, dat was heel lang geleden. Um, nou, we hebben, je hebt ook de kranten gelezen, de analyses wellicht ook uh, gevolgd. Uh, ja, het was niet echt lovend. Oranje was flets, speelde met weinig lef. Um, ja, dat zeiden de commentaren ook. Raffel van der Vaart was ook redelijk kritisch. Hij wilde wel wat meer naar voren gespeeld zien worden. Was het echt ook volgens de data zo slecht? Um, verdedigend was het eigenlijk best wel, best wel oké. Okay. Engeland creëerde heel erg weinig. Had uiteindelijk maar drie schoten op doel. Dus heel veel kansen werden er niet uh, weggegeven. En van die drie schoten op doel was er ook maar eentje echt van binnen de 16. En dat was een kans voor Kieran Trippier en dat is niet eens een aanvaller. Mm -hmm. Dus in dat opzicht, het viel eigenlijk wel mee. Het was, niet, het was verdedigd in ieder geval best wel een solide basis om uh, mee te beginnen als bondscoach. Ja, kijk eens verder nog in, in de data. Wat viel je nog meer op? Nou, wat, wat wel opmerkelijk was... Um, Juist die verdediging is best wel vaak een probleem geweest. Want als je kijkt naar de expected goals tegen in deze wedstrijd... Hop, terug. Expected goals. Als je, de, als je een waarde toekent in plaats van gewoon schoten telt. Dus je zegt van, we gaan kijken op basis van de database van Opta... Uh, hoe hoeveel procent van de doelpogingen... die specifiek hieraan voldoen, erin zijn gegaan... kunnen we een soort van waarde toekennen aan een uh, doelpoging. Kortom, hoeveel kansen heb je nodig om een doelpunt uh, te Met maken? Meer Sorry, van als je ja. alles alle, alle schoten bij elkaar gooit... Mm. hoeveel? Hoeveel doelpunten had je dan normaal gesproken gemaakt? Ja. Als je kijkt naar dat percentage. Uh, dat was van Engeland deze keer 0,47. Terwijl het in de laatste wedstrijd tegen Luxemburg. in de kwalificatiereeks. op 0,48 zat. Dus in zekere zin. was Luxemburg, Luxemburg dreigender dan Engeland. Uh, ja. tegen Nederland. Ja, ja, alhoewel dat. ja, nou ja, goed. Dat beeld. Dat beeld of dat. Statistieken dat ja, statistieke en het beeld. de beeldvorming is natuurlijk wel een, wel een verschil. Um, de, de, is er nou eentje. Qua data die er echt duidelijk bovenuit stak, eigenlijk, wat nou, Nederland betreft. Ronald Koeman was, van, was na de wedstrijd al erg lovend over Matthijs de Ligt. En dat wordt ook wel echt ondersteund in de data. Sowieso waren de, verdedigers, de centrale verdedigers aardig op dreef. Virgil van Dijk en Stefan de Vrij wonnen al hun duels. Maar Matthijs de Ligt won naast dat hij zes van zijn negen duels won, Gewoon een, een goede score. Uh, Veroverde hij ook nog elf keer balbezitters. Dus hij was in dat opzicht heel dwingend aanwezig. Mm -hmm. Dus eigenlijk hebben we het helemaal niet zo slecht gedaan, als ik jou zo hoor. Van achteruit ging het best wel oké. Okay. Ja, ja, maar goed, de, de, dan de aanval. Want dat is dan natuurlijk uh, misschien uh, de angel die er even uit moet. Uh, ja, er de, de werd, de werd uh, voor de wedstrijd uh, door, door een, uh, een collega van mij al gezegd... van uh, alleen Messi heeft meer competitiedoelpunten gemaakt sinds 2017... Uh, in de grote zes competities dan Bas Dos. Dus dan denk je, daar hebben we... De verlosser, maar Bas Dost kwam er in de wedstrijd niet echt lekker uit. Uh -huh. Had maar 20 balcontacten in de wedstrijd. en uh, vond het met slechts 56% van zijn basis een medespeler. En Quincy Promes was ook, ook weer het een speler. die in zijn competitie echt, uh, echt floreert, maar in deze wedstrijd ja, geen, geen stempel uh, kon drukken. Nee. Uh, voordat we het zo meteen dan gaan we nog even terug naar Bas Dost hoor. Want die, uh, die wil natuurlijk dolgraag spelen tegen, tegen Portugal. Nou, dat, dat gaat uh, misschien wel niet gebeuren. zo dus zou heel lullig zijn voor hem. Maar in Engeland was er ook heel veel kritiek op, uh, op Oranje. Er we werden echt werkelijk afgemaakt. Jij werkt ook voor de Engelsen. Uh, ja. Je hebt dus ook het Engelse team geanalyseerd. Ja, dat klopt. Was het nou een truc van de pers om heel erg af te geven op Oranje... om ook een slechte spel van de Engelsen een beetje te camoufleren? Nou, kijk, een doelpunt maakt veel goed. En, uh, en, en zo, zo is voetbal. En in, in dat opzicht, de Engelsen doen af en toe wel eens een keer... Aan, aan een soort van reflectie. Er stond eerder deze week in The Guardian een artikel over... de, over, de laatste overwinning voor afgelopen vrijdag... Uh, op het DK 96, dat die 4-1 achteraf toch niet zo indrukwekkend bleek als men altijd roept. In dit geval was dat, zal het ook wel een beetje zo zijn. Want uh, Nederland creëerde um, uiteindelijk best wel wat kans, wat meer schoten dan de Engelsen. Het was niet heel veel, maar uiteindelijk... als je kijkt naar de afgelopen, um, afgelopen wedstrijden... Zie, Engeland heeft nu vijf keer op rijde nul gehouden. En dat was ook tegen Brazilië en ook tegen Duitsland. En als we weer teruggaan naar die eerder genoemde expected goals... Nederland creëerde op dat gebied... Uh, meer dan de Brazilianen of de Duitsers deden. Dus... Zo indrukwekkend was het van Engeland ook niet. En zoals ik al eerder zei... Luxemburg was in, op die statistiek ook hm. um, indrukwekkender dan de Engelsen. Dus. Ja, ja, ik vind die data wel leuk als ik het, als ik het zo beluister. Ja, ja, ik word ja, steeds positiever over, over Oranje. Dan het duel tegen Portugal. dat uh, duel met Portugal, moet ik zeggen. Dat, dat, dat, is, dat is morgen. Is er nou via de data op een of andere manier... een oplossing te bedenken uh, aanvallend gezien? Want uh, verdedigend gezien, het systeem, dat, uh, als we daarnaar kijken... Dat, mm -hmm. dat lijkt goed te staan. Dat is best solide, ja. En um, als je kijkt naar, naar de spitspositie Bas Dost... Nou ja, zoals ik al eerder zei, niet heel erg zichtbaar... En als je, als je zijn spel analyseert, dan valt het ook heel erg op... dat hij heel weinig balcontact heeft en eigenlijk echt leeft voor doelpunten. Uh, in vergelijking met bijvoorbeeld Wout Weghorst, die ook bij de selectie zit. Wout Weghorst heeft dit, heeft dit seizoen uh, 44 balcontacten per wedstrijd ongeveer. Uh, terwijl Bas Dost op, op bijna 26 zit. Dus die komt veel minder aan de bal, creëert wat minder... Bijna de helft. Daarom. Dus als, als, als hij wel heel veel scoort. Ja, ja. want ja. hij... Als je kijkt naar zijn doelpunten, hij loopt heel vaak gewoon tegen een bal aan en weet ze goed te positioneren. Alleen dit Nederlands elftal creëert simpelweg niet genoeg voor een spits als Bas Dost hmm. om goed in te re uh, renderen. Ja, dat is dus uh, uh, niet goed, uh, begrijp ik eruit. Maar wat zou dan de oplossing kunnen zijn? Um, wat zou kunnen is een uh, nou ja, Memphis Depay wat nog wat meer vrijheid geven. Hij had aardig wat vrijheid, creëerde een uh, Vijf kansen tegen de Engelsen. Had vier doelpogingen. Was daarmee bij negen van de dertien doelpogingen betrokken. Um, in principe zou een Ryan Babel nog interessant kunnen zijn. omdat hij wat makkelijker een man voorbij komt. Was ook, voor, uh, was ook bij drie van de laatste vijf oranje doelpunten betrokken. Dus er zijn wel wat opties. Alleen zoals Ronald Kommen vandaag eerder bij de persconferentie al aangaf. Momenteel zit er geen Messi of Cristiano Ronaldo bij. en nee. ja, daar, daar blijft iedereen toch op, op een gegeven moment op hopen. Ja, Het is dan wel bizar eigenlijk dat, dat een uitgerekend tegen Portugal... Bas Dorst niet, eh, niet meedoet. Nee, want op, ja, goed, het is, de wedstrijd wordt niet in Portugal gespeeld. Dus uh, misschien uh, als het wel Portugese velden was... was hij ja. vertrouwder geweest. Ja, omdat hij natuurlijk zelf in, in Portugal uh, voetbalt. Nou, Samenvattend, als je naar de cijfers kijkt, het grotere geheel... heb je dan eigenlijk best wel een goed gevoel over deze wedstrijd? Half Nederland namelijk niet. Nee, nou... Als ik kijk naar de afgelopen, afgelopen paar jaar... waar je heel erg vaak bang voor werd... was dat als die bal een keer uh, richting een Nederlandse doel ging... dan dacht je ook meteen, hij nou, gaat erin. En dat wordt ook wel een beetje ondersteund door de, door de statistieken. In de zin van... Uh, de, de afgelopen periode gaat het prima qua... Uh, uh, doelgevaar tegen, maar de periode daarvoor kreeg je heel vaak veel doelpogingen tegen. Werd je vooral tegen de wat sterkere teams snel weggedrukt. En in, dat was in dit geval niet zo. En het was niet indrukwekkend. Mm. En aanvallend moet het een stuk beter. Ik bedoel, het is wel veelzeggend dat uh, Jordina Wijnaldum en Kevin Stromen bij elkaar... tot uh, één doelpoging en twee gekeerde kansen kwamen. Ja. Terwijl dat mm. toch de engine room moet zijn. Ja. Maar dat zijn wel dingen waarvan ik denk, van, daar kan je aan sleutelen... En, een goed uh, fundament van achter zal toch hopelijk... Om de duur rust te geven. Bijvoorbeeld... Het is niet hopeloos. Dat is een machtige conclusie zijn. Goed, uh, dankjewel. Michel jongens. Maar graag achter de volgende keer. Gaan wij naar de nummer twee. Dat heeft te maken met de grote prijs van Australië. Nu gaan we het eens dus een keer niet hebben over Verstappen. We gaan het over Fernando Alonso hebben. Want die kwam tijdens die Grand Prix in Australië. Als vijfde over de streep. En kende daarmee zijn beste resultaat in bijna twee jaar tijd. Tweevoudig wereldkampioen. Stond in de laatste fase van de wedstrijd wel onder druk van Verstappen. Maar hij hield de Nederlander knap achter zich. Nummer 2: Het is lights out and away we go! Fernando Alonso met de McLaren voor Max Verstappen. Oké, okay, Fernando, box now, box now. En wat een performance that is from van Fernando Alonso! Goed well gedaan, guys. Very proud of you. Long winter. Long seasons in het past, maar nu kunnen we can fight. We kunnen fight. Ja, we kunnen vechten, we kunnen vechten, was getekend Fernando Alonso... die werd uitgeroepen tot driver of the day. Jarenlang was het met de Honda-motoren kommer en kwel... voor de tweevoudig wereldkampioen. Is de Spanjaard nu terug? We gaan het vragen aan coureur uh, Nick de Vries... die uh, net als Alonso uh, onderdeel uitmaakt van het team van McLaren. Goedenavond, Nick. Goedenavond. Misschien eerst maar even uitleggen voor de mensen die het niet weten. Jij maakt onderdeel uit van het McLaren-team. Leg even uit. Klopt. Uh, ik sta sinds 2010 al onder contract bij... Uh bij McLaren, en maak deel, deel uit van hun uh, Young Driver pro program, zoals dat heet. En uh, aankomend seizoen ga ik, uh, nou, ga ik weer Formule 2 rijden, mijn tweede seizoen... en hoop ik voor uh, het kampioenschap te kunnen vechten. En dan is dat natuurlijk, want dat lijkt me logisch, een opstapje naar de Formule 1. Klopt. Als ik uh, inderdaad de verwachtingen weet uh, waar te maken... dan is, uh, is die stad heel erg... Uh, nou ja, realistisch. Ja. Voordat we het zo over Alonso gaan hebben... want daar bellen we je voor natuurlijk. Toch even Max Verstappen. Je hebt gekeken ook, neem ik aan. Wat vond je van zijn uh, manier van rijden? Nou, ik denk dat hij een beetje pech heeft gehad... met die uh, vroeg in de race. Ik denk dat hem dat heel erg in de weg heeft gezeten. Dus ja, dan, dan, dan loopt hij al ach, eigenlijk een beetje achter de feiten aan. En uh, ik denk dat hij uh, nou ja, natuurlijk heeft geprobeerd... Om, om het maximale eruit te halen. Maar als je dan al... Uh, vroeg in de race uh, met dat soort problemen stand ja dan, dan wordt het gewoon uh, een lastige wedstrijd en uh, ik denk dat dat wel is uh, is gebleken en uh, mercedes en, en ferrari zien er wel uh, nou ja nog, nog, uh, nog heel erg sterk uit dus ik ben ik ben bang dat uh, de, de, de wintertest een beetje een vertekenend beeld uh, hebben gegeven en dat er nog wel een, een, nou ja, een uh, een gat zit tussen Mercedes, Ferrari en Red Bull. Ja. En dat Red Bull eigenlijk nog steeds een beetje in niemands land... tussen nou ja, de twee topteams en, en de rest zit. Dan naar uh, Alonso, die uh, als vijfde over de streep kwam. Het beste resultaat in twee jaar. Zegt dit wat over Alonso of zegt dit wat over de motor? Nee, dit zegt iets over uh, Alonso naar mijn mening. Uh, Alonso is natuurlijk uh, een fantastische rijder en heel erg goed in... Uh, op het, het optimaliseren van, van iedere situatie. Dus wat er ook gebeurt, hij uh, haalt altijd het maximale uit, uit, uh, uit zijn package. En uh, ik denk dat ze vandaag gewoon een beetje ja, geluk hebben gehad. Uh, die twee haas uh, auto's voor hem, die, die vielen natuurlijk uit. Botas was gecresst in de kwalificatie. Dus ja, dat zijn al drie auto's. En dan, dan, ja, dan uh, als je die erbij optelt in, de normale, in normale omstandigheden. Ja, dan zit je toch een beetje rond de achtste positie. Hmm. En uh, ik denk dat zij ook, als je Mercedes, Ferrari, Red Bull hebt... heb je de eerste, de top zes al gevuld. Nou, en dan hopelijk kunnen ze vechten met Haas. Dus dat gaat om plaats zeven en, en, en acht. Daar, daar moeten ze om vechten. Hmm. Um, en ja, ik hoop dat, uh, dat ze dat natuurlijk kunnen gaan, gaan doen. Ja, een beetje vertekend maar, beeld dus eigenlijk, hoor ik je zeggen. Uh, ja, het, uber, überhaupt, het is de eerste wedstrijd van het seizoen. Melbourne is, is min of meer een beetje een straatcircuit. En, en dat, dat zegt naar mijn mening überhaupt nog niet heel veel. Magrijn is wel echt al een, al een circuit. Dus dan kun je wat meer gaan zien. Maar ik zou altijd uh, even een, een, een aantal wedstrijden... Uh, naar de kat uit de boom kijken... Voor, uh, voordat je echt duidelijke conclusies kunt trekken. Maar als je, als je zag hoe, hoe snel Louis ook eventjes aan het einde... Een gat van twee punt, uh, wat was 2,4 seconden dichtreed naar Vettel. Ja, dat geeft gewoon aan dat, dat als het moet, dat het echt kan. Ja. En uh, kijk, uh, Mercedes had de pech dat zij uh, alleen waren, want Ferrari die, uh, ja, die had gewoon uh, twee mogelijkheden. Die, uh, die konden inzetten op twee paarden. Ze probeerden een undercut met uh, rijkonen, dat werkte niet. Maar nou, dan blijf je uit met, uh, met Vettel. En, en toen hadden ze het geluk op de Virtual Safety Car. Want als er een normale Safety Car was geweest... dan hadden we het waarschijnlijk ook net niet kunnen halen. Ja, ja duidelijk. En, en, en het feit dat ze nu die Honda-motor hebben ingeraald voor een uh, Renault... speelt dat dan ook geen rol? Is dat dan ook, uh, uh, kun je daar ook geen conclusie aan, uh, aan verbinden? Nou, ik denk qua, qua performance... dat die Honda-motor eind vorig jaar uh, nog niet eens zo slecht was. Maar goed, dat, dat huwelijk is natuurlijk uh, stroef van start gegaan... En, en uh, daar zijn uh, niet de dingen, of op onder heeft, niet waar kunnen maken wat ze uh, ja, hebben beloofd. En op een gegeven moment moet je dan wel gaan schakelen, want je kan niet uh, eeuwen in, in iets geloven wat, wat, niet, wat, wat, niet, waar, ja, wat niet uitkomt. Uh, dus ja, ik denk dat het een verstandige keuze is geweest, maar uh, ik denk nog niet dat ze op het niveau zitten waar ze uh, graag op willen zitten, want... Uh, ja, ze willen natuurlijk gewoon met, met Red Bull strijden. Dat is uh, het snelste team met, met, met Renault Motor. Ze ja. zijn nu in principe ja, uh, geen excuses. Nee, zie jij Alonso ooit nog een uh, Grand Prix winnen? Ja, niet zo mogelijk. Dus uh, je weet het nooit uh, hoe gek het kan gaan. Als dus je vorig jaar Baku bijvoorbeeld kijkt, hoe, hoe, ja, hoe gek een race dat is geweest. Uh, niet zo mogelijk, maar uh, realistisch gezien heb je gewoon. Ja, die drie teams die er uh, sowieso voor zitten. Ja. Overigens, uh, word jij misschien teamgenoot... of ja, jij bent min of meer al teamgenoot van hem natuurlijk... maar misschien ga je wel een keer met hem, met hem rijden. Wat, wat is hij voor jou? Is hij een soort van uh, Formule 1-idool? Um, nou ja, idool, idool... Nee, nee, dat, dat niet. Uh, natuurlijk uh, heb ik een hele hoop respect voor... voor alle uh, Formule 1 coureurs, maar, maar, maar sport, sporters en atleten in het algemeen... Maar idolen, zo kijk ik er niet tegenaan. Uh, ja, ik, ik zit er dichtbij en ik krijg het uh, van dichtbij allemaal mee. Ik vlieg morgen alweer naar Engeland toe. Ik zit dins dinsdag en woensdag in de simulator. Uh, dus ja, uh, collega's misschien ook een groot woord, maar uh, hm. idolen zou ik het niet kunnen noemen. Goed, dankjewel. Uh, heel veel succes uh, nog in uh, die uh, ongetwijfeld lange aanloop richting de Formule 1. We wensen je daar heel veel succes bij. Dankjewel. Fijne avond. Nummer 1. Tegen het dood gaan af. Ja, het sterven voorbij en ik overdrijf niet hoor. We willen gewoon koersen. Ja, volle bak gaan. Ja, dat is een koers die blijft in de memories aan. Dat is Rentje, dat is een editie ja. die blijft. Dat is met dat een vertoning geweest. Sima hakjes, gaan Niki Terstra wint de E3 Harald teken. Het was geen appel, les ga kiwi, ik wil gaan met die. Ik wil gaan met die. Ik wil gaan met die banaan.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 Ja, wat een uh, mooie wielerweek, zegt Nicky Terpstra. hoorde hem om de E3-prijs en ook uh, in Gent-Wevelgem... waren het uh, de Nederlanders die voorop meededen. Jan-Willem van Schip was er één van, van die twee rondpotrenners voorin. Jan-Willem, goedenavond. Goedenavond. Lig je nu gevloerd op de bank, of uh, hoe moet ik me dat voorzien? Nou, dat, dat zie je heel goed voor je. Ik lig uh, inderdaad met de benen gestrekt uh, op de bank. Ja, aan je gedaan ook? Nee, dat nog niet. Ik ben er wel uh, ik ben er wel redelijk druk. Oh, oké. Okay. Nou fijn. Hoe was de dag? Hoe kijk je erop terug? Ja, wel was een super mooie dag. Ik ben wel uh, ja ik vind het wel heel gaaf uh, dat je gewoon uh, meedoet op dit niveau. En uh, ik vind het ook heel fijn dat uh, ja, je je gaat voor je maakt de plannen. Je doet je best. En het wilde allemaal nog niet echt lukken. Maar dat het dan uh, vandaag even allemaal uh, op zijn plek valt. Ja, dat is echt super fijn. Ja, top. Heb je enig idee hoeveel kilometer je in de aanval hebt gereden? Um, ik denk dat we na 35 kilometer zijn weggereden of zo. Ja. Die koers was 250 kilometer. Ja, die laatste groep ja dichteraf dat ik als een aanvallende groep of niet. Maar waarschijnlijk een kilometertje of 180 minimaal. Ja, wij kwamen op 210. Het is wat. Oh. Jongen, ja, jongen. ja we, Heb je een moment gehad in die finale dat je, dat je dacht van... Uh, dit, dit wordt mijn dag, het kan gewoon nu? Ja, op zich wel. Ik Wanneer weet, was dat? Nou ja, die, uh, ik was sowieso, vond ik het al, was ik al super blij dat ik de laatste keer Kemmelberg heel goed overkwam. En uh, toen merkte ik dat ik gewoon nog steeds niet uh, aan mijn limiet aan het rijden was. En uh, toen kwam die groep aansluiten en toen dacht ik eerst van: Jee, die, uh, die mannen zijn fris en die rijden echt super hard. En toen op een gegeven moment ging ik half op de kan en toen dacht ik: Nou, zou ik opschuiven zou ik niet opschuiven? Dan: Nou, ik schuif gewoon op. En toen reken gewoon langs. En toen voelde ik al gelijk van... oh wow, hé, hey, er zit nog zeker wat op. En dat is, uh, nog, uh, dat is echt nog meer dan uh, van die andere luiden die hier rondrijden. Ja. Van wie kwam het initiatief om uh, Brian van Goedem die ook mee was... Je, je ploeggenoot, die gaat het op een gegeven ogenblik proberen? Uh, uh. Was, dat een, was dat afspraak? Van, had hij dat tegen je gezegd, dat dat ging gebeuren? Nee, dat niet. We hadden eigenlijk niet echt uh, gesproken. Het kwam wel heel mooi uit, want uh, Brian die en uh, ik zat in het wiel van Gilbert, dus ik liet gewoon even een mooi gaatje vallen. Ja. Dus dat, uh, dat kwam goed uit. Maar uh, nee, we hadden niet echt uh, niet echt uh, gecommuniceerd. Zagand ja. so die won. Uh, voor Demar. Jij koos het wiel van Gilbert, volgens mij, of niet? Nee, ik zat in het wiel van DMA. Oh, van DMA, ja. Maar die, ja, ja. ja, maar die, ja, die ging echt door een gaatje en ik kon net niet mee. En uh, Van Marco die kwam terugvallen en toen uh, zat ik een beetje klein. En toen uh, ja, was ik net niet overtuigd genoeg of technisch niet goed genoeg. of weet ik het wel. Dat was net niet goed genoeg om uh, mee te schuiven. Dus toen, uh, toen verloor ik heel veel snelheid en toen kwam ik wel te kort in de eindsprint. Ja. Zeg, begin deze maand won je twee keer zilver bij WK Baanwielrennen. Nu de klassiekers, ook goed. Wanneer ga je, wanneer ga je het veldrijden of er doen? Nou, mij niet gezien hoor. Dan, nee. Ik hou het lekker bij baanwielrennen en wegrennen. Ja, toch wel? Wat heeft dan je voorkeur? Want baanwielrennen is veel explosiever natuurlijk ook, hè? Ja, maar ja, kijk, uiteindelijk... Ik denk dat bijvoorbeeld van het WK daar... Uh, van WK Omnium de scratch voor een uitverkochte uh, Apeldoorn. Dat je aangaat op 2,5 ronde. En dat je uh, dan, het dan haalt. Nou, dat is, dat is iets waar je het heel erg voor doet. Maar om het even is dat. Op een gegeven moment uh, zat ik vandaag voor in, in die groep. En uh, ik kwam uh, op kop en Brian zat in mijn wiel. En eeh. toen nam me niemand eigenlijk over. Ja. Toen dacht ik, nou, ik, ik, ik, ik trek het grote kalf. kan mij schelen. Ja, waarom niet? Ja, en dat je dan uh, daarna een keer uh, weer wat, meer ruimte maakt. En denkt. denk hey, er zijn toch uh, 10, 15 man eh. uh, die we nooit meer terug gaan zien. Ja, ah, dat is prettig. <laughs> ja, goed, Weet dan. je wel, ja, dat, dat is allemaal even mooi. Ja, leuk. Goed, tot slot. Uh, wat, uh, wat ga je rijden? Waar kunnen we je zien? Um, ik rij uh, volgende week zondag de Ronde van Vlaanderen. En dan uh, op zoensdags uh, de Scheldeprijs. En dan uh, even rusten en goed trainen. En dan uh, in de zes dagen, durende vier dagen van Duinkerken uh, ben ik weer present. <laughs> Oké, okay. goed. Nou, heel veel uh, succes. Uh, leuk dat je nog even aan de telefoon wilde komen... naar zo'n zware dag. Dankjewel Jan-Willem van Schip. Okay. Heel erg bedankt. nog een fijne avond. Yo, doeg, wel rusten. Kiki Bettens heeft op bizarre wijze verloren van Venus Williams... in de derde ronde van het wta toernooi in Miami. Bettens stond in de eerste set, 5-0 achter... maar won die met 7-5 na een pep talk van Lisa Tamaela, de coach. Tweede set ging met 6-3 naar Williams. En dan de derde set. Drie matchpoints kreeg ze, maar ze deed er niks mee. Williams brak Bettens vervolgens op 5-5... En die voelt hem al aankomen Ze serveerde de partij uit met een love game. Hoe dicht kan je zijn bij een overwinning op uh, Venus Williams? Kikken Bertus liet het helaas liggen. Goed, tot zover NOS uh, langs de lijn voor nu. Morgen natuurlijk het Sportforum. Morgenavond op deze zender vanaf half tien. meteen het oog met Mieke uh, van de Wij. Ik wens je nog een uh, 11.20 weekend. Dag.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 Drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl 10% korting op alle Wolfcart en tuingereedschap. Nu bij alternate.nl Droomt u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer. Je schrijft iedere dag teksten. En je wilt dat jouw teksten helder zijn.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 De provider die als beste is getest door de Consumentenbond. Kijk op accessforall.nl voor ons speciale aanbod. Access4All, first class internet. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Klinkende Taal, een product van Lo van Eck. NPO Radio 1.